In een van de Japanse kerncentrales die zijn getroffen door een aardbeving dreigt een meltdown. Dat zegt een lid van de Japanse Veiligheidscommissie. In twee centrales met in totaal vijf reactoren werkt door het uitvallen van de elektriciteit het koelsysteem niet meer. In een reactor loopt de temperatuur hoog op. De veiligheidsfunctionaris zegt dat er alleen gevaar dreigt in een gebied van 10 kilometer rond de reactor. De tienduizenden mensen die daar wonen zijn inmiddels geëvacueerd. Om de druk te verlagen is radioactieve stoom vrijgelaten. Er is een straling gemeten die acht keer zo hoog is als normaal, maar dat zou niet alarmerend zijn. Het aantal doden door de ramp komt waarschijnlijk boven de duizend uit. De Nederlandse ambassade heeft inmiddels contact gehad met de meeste Nederlanders... van wie bekend was dat ze in de getroffen regio verbleven. Met veertig van de vijftig mensen is via e-mail of telefoon in contact geweest. Ze maken het goed en hebben geen hulp nodig. In Jemen heeft de politie vanochtend vroeg een kampement van betogers bestormd. Daarbij zou heet water en traangas zijn gebruikt. Zijn ook schoten gehoord. Bij de bestorming is één dode gevallen en raakten zeker tientallen mensen gewond. In Jemen wordt al weken betoogd tegen president Saleh. De HEMA in België verbiedt medewerkers een hoofddoek te dragen. Ook een petje en een piercing zijn voortaan taboe. De nieuwe regels gelden voor alle 80 HEMA-filialen in België. Het bedrijf wil daarmee een einde maken aan de onduidelijkheid. Die was ontstaan toen een medewerkster in Genk ineens geen hoofddoek meer mocht dragen, terwijl dat eerst wel mocht. Na de Voedselbank en de Kledingbank gaat vandaag de vakantiebank van start. Mensen die zich langere tijd geen vakantie kunnen veroorloven... kunnen zich op de website van de vakantiebank inschrijven voor een gratis reis. De site is een initiatief van enkele reisorganisaties en een kampeerwinkel. Het weer, af en toe zon, het wordt 11 tot 15 graden... in de loop van de dag meer bewolking en tegen de avond kans op een bui. Dit was het... In Zandvoort ben jij!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 Ook geopend op zaterdag. Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV. op TV, radio en internet. ZFM. Met nu Toebak Lee. Goedemorgen. Toebak leeft op de radio. Vanuit Zandvoort natuurlijk. Wat een heftigheid gisteren. Overvloedig nieuws. Oh jee, yeah, het <laughs> ging ook maar door. En vannacht nog weer even een naschok van. 7,5... Ja, dat is niet te geloven, gewoon. Het is toch een naschok. Dat is ja, geen uh, naschok meer. Dat is gewoon een aardbeving. Het gewoon toen met de gewone tsunami dat het 6 was. Ja, zoiets volgens mij. De, die tsunami van 2004, waar dus 300.000 doden waren, om en daarbij. Ja, en dan nu maar duizend. En nu maar duizend en de schok is gewoon anderhalf keer zo, zo hard. Dat is echt ongelooflijk En 4 minuten lang, hè? Ja. Dus ik bedoel, normaal als je een tik krijgt, oké, okay, van nou, het is een uh, klap, dat uh, is een halve seconde en dat gaat gewoon... Vier minuten door. Ja, en die Japanners die werken door tot het laatste naartoe. Zegt, nou, nou gaan we toch maar even naar buiten toe. Ja, dus waar... echt die gebouwen moeten waanzinnig zijn gebouwd. Want als vier minuten lang alles schud ja. en met duizend mensen zijn overleden, hoewel er zijn wel. Ik weet niet hoeveel mensen zijn spoorloos, oh, hè? dus okay. het, kan nog wel wat meer, het kan nog wat oplopen, zeg maar. Nou, we moeten nou. nog even kijken. We, we moeten ons nog verder inlezen wat er vannacht gebeurd is. Ja, en tien Nederlanders zijn nog vermist. 40 van de 50 zijn, hebben we ook contact mee gehad. Ja, zelfs die enge nicht hè, van, uh, van uh, Holland's Next Topmodel, die was daar ook. Enge nicht. En hij heeft het weer gered. En als je dan nou toch denkt van... Ja. als je dan toch... Nou, ja, ik wil niet uitweiden, maar... <laughs> het is die hele enge man die dan... Uh, ook, uh, je had toen ook zo'n hotel wat uh, helemaal fashion was. Ja. En toen liep hij samen met, uh, met, uh, met Gord of zo liepen ze samen in korte broek. En dat zag er niet uit. En hun gaan dan steeds commentaar geven op al die meisjes die uh, daar zo, uh, ja, dat is altijd zo, bizar. zo heel mooi zijn, aan het zijn zijn. En dan, dan zijn hun gewoon van, nou, ze lopen ze dus inderdaad toch bijna met de kliefwits van achteren, weet je wel. En uh, heel ongeïnteresseerd op slippertjes. Dat is altijd met die, die designers ja. of die ontwerpers die zien er niet uit. Ik kwam ook nog eens een ontwerp van heel vroeger en Die liep dan in een spijkerbroek helemaal afgetrapt. Toen was dat helemaal niet hip. Dat was not dan. Maar hij liep helemaal afgetrapt. Toen liep hij erbij. En al die vrouwen omheen. Die zaten echt waanzinnig mooi in de kleren. Ja, precies. Ik je denkt. Ja, dat is zo bizar. Dit is die ene man die pas geleden ontslagen is. Bij. Wat was dat ook weer? Uh, ja, bij. Uh, dat Kutsien. Uh, bij... Ja, zoiets. Yo, dat... Ja, iets dergelijks. Maar die. Uh... Je ja. hebt een foute opmerking gemaakt. Heel fout. Ja, maar die hebben zo, <coughs> zo geprovoceerd. Maar dit is allemaal volledig verdwenen uit het nieuws, hè? Dit is, dit, dat ook de drie helikoptermensen. Oh, jij bent die, niet vrij? Ja, ik bedoel, niemand. Ze zullen wel denken: van nou, wat vinden we dit nou weer lullig? Dan komen ja. we vrij? En we denken: nou, dan komt een comité? Nee hoor, alle hulpacties worden gestart en zo, weet je. Ja, en ja. er zijn nog wel verhalen over van hoe komt dat nou, in god, omdat het zo fout is gaan? Maar goed, Omi Hoesenthaler, of weet je ook weer. Je, Uri Geller, nee, Rosenthaler. Ja, ja. ja, die, die man, zeg maar, die, die echt zo lang van stof is. Ja, dan, dan ja, is, is het, dan het lekker weer. Lang. Nou, als ik nu naar buiten kijk, ja, dan is het wel eens beter geweest. Maar ja, gisteren kan ik me nog herinneren dat het toch wel. Ja, ik, ja het is een slecht een beetje, weer. Ja. Klaar, Rosenthaler. Doe niet zo. Oh, hij eindeloos heel, lang, lullig. Heel grappig vind ik met die graffie, die zoon van. Nou, ze mogen wel vrij, maar wij houden helikopter. Die dingen zijn miljoenen waard, hè? Ja, nee, echt, we uh... hebben niks hoeven inleveren. Nee, zo'n helikopter. Hoeven... Nou, die kost misschien wel uh, 50 miljoen of zo. Echt, als je, als je zeg maar een, uh, een, een borgsom, of hoe noem je dat, een uh, ransom uh, uh, gaat vragen... Dan, dan die helikopter is echt over de markt, is gewoon max. Maar nee hoor, we hebben niks hoeven inleveren. Dat is echt, uh... ja, sorry voor de plaat, maar hij stond er op de playlist al een jaar. Is dus vandaag. Hij heet namelijk Let's Go Surfing. De golf is een Ik gewoon... het wel heel eng nu. van te maken deze morgen. Echt, Nostre dames moet dit hebben gezien. hè? Dit heeft hij gezien. Het is nog niet eens 2012. Nee. Dit, is, dit is de aanloop. Oh man, als je al die dingen bakt op. Het, het, het oosten ja. daar is een zootje. En dan dit. Einde der tijden. Echt. Einde der tijden ja. zou dit kunnen zijn gewoon. Als jullie die beelden bekijken van die, van die camera's. Ook al die wow. auto's. Er ging zo'n hele parkeerplaats. Al die auto's gingen daar. Ja, ja dat hoor ik vanochtend op Radio 1 over. Dat je denkt van... Jeetje, het is wel heel raar, al die auto's. Maar dat is namelijk een beveiligingscamera geweest bij een fabriek. Nou ja. Want, daar, want denk was het Suzuki of zo? Ja. En ik denk altijd van dezelfde auto's. denk ik, Jeetje, wat gek. Ze reizen allemaal in dezelfde auto's. Dan worden al die namen opgenomen. Ik denk, hé, hey, die naam ken ik. Hibachi. Maar dat, was zo uh, dat is zo'n uh, uh, kleine. Uh, je Ik was echt vast iets met eten. Ja, of Hitachi. Hitachi. Is... Ja, bij al die namen. Maar het ja. zijn het dus gewoon allemaal autonamen en dat soort dingen. Dus, uh, dat je denkt, van nou, er zijn wat autofabrieken is wat gebeurd. Maar het is ja. gewoon echt heel Japan. Ja. Maar het is wel heel frappant. Want uh, gisteren had je de hele tijd uh, op tv uh, uh, bij, uh, bij Nederland 2, of hoe heet het tegenwoordig? Kanaal 2, TV 2. En uh, de, mijn, mijn ex-wagen die uh, zat daar oh. in beeld. Zo. Takeshi. Takeshi Goto. Takeshi Toto. Goto. Ja, nee, Goto. maar ja, het was in Sendai. En daar komt hij vandaan. Ja, ik ben er zelf nooit geweest, maar mijn, nee? mijn, mijn ja, iemand is overleden zus wel. En dan denk ik van ja, dat is toch wel. Uh, ja, hij weet er natuurlijk wel veel van. Dat mag je ja denken. Ik weet niet hoe lang hij ja. hier in Nederland al is: mm, 35 jaar. Of zo. 35 jaar. Oh, uh, maar hij spreekt voornamelijk Engels hier. Dus daarom is uh, zijn taal niet uh, helemaal geweldig. 35 jaar. Ja. ja, ja, ja, ja. Goed, goed ingeburgerd. Hij is goed ingeburgerd. Nou ja, hij uh, heeft hier vier kinderen hier in Nederland. En okay. die kinderen zijn dus ook allemaal naar, echt naar een Japanse school. En een dochter heeft ook echt uh, in dat uh, holland -dorp in uh, Nagasaki volgens mij. Nagasaki. Okay. Ja. Die heeft daar ook anderhalf jaar gewerkt en zo. Dus uh, dit, ja. ja, ze zijn wel internationaal. Ja, dat is wel, dat leuk. Is wel leuk. hè? Ja, oh, ja. gewoon wereldburger. Ja, ja. We zaten nog even te kijken van... Uh, dat Nederland natuurlijk niks ingeleverd heeft met de onderhandeling met Gaddafi en zoiets. En ja, Gaddafi ja. heeft ook wel een vriendelijk gezicht. Dat is een van die zoons. Die heeft het ook toch wel een beetje gerecht. Die heeft even. Ja, die heeft zijn vader gewoon even het, uh, het, hoe Noem je dat? Uh, orde geroepen, zo aan. Nou, ja, tot de orde geroepen. Dat Papa, dat kan ah, niet. Kan toch allemaal niet? Maar uh, dat, niks voor niks, hè? Niks voor niks. Want ik bedoel, ja, we hebben niks ingeleverd. Zie dus je, ja. En, je, en je je je je... Kop, wat kost je niet je Ja, had ja dat want opgezocht. je vraagt geen, je geen toestemming om tot het luchtruim te komen. Denk je een boete? Nou. 1000 ja? euro, 10.000 euro. Dat zijn een beetje Nederlandse euro, bedragen. Maar een helikopter, 15 nou, miljoen is niks. Nee? En een Chinook. Deze staat daar nu? Ja, nou, ik weet wat voor, voor toestel het was. Maar Chinook is 45 miljoen. Daar werd Prins William laatst mee naar een of ander etentje gebracht. Wat een 4 uur reistijd scheelde. Oh, ja. Die dingen, 45 miljoen. Gewoon een helikopter. Een maar, legerhelikopter. Maar goed, gemiddeld is dus uh, 20 miljoen of zo. Nou, zullen, zullen we dus 15 en 45 bij elkaar optellen? Delen door 2? Oh, ja, dan ja. Dan 30 krijgt, miljoen of 30 zo. 30 miljoen. We hebben niks ingeleven. Dus we hebben, nou, het kostte bijna niks. Dan kan je nagaan hoe die militairen hoe die ze, denken ze over zeggen, het, het materieel. Je moet nooit toegeven hè, aan ontvoeringen, zeggen ze. Nee Nee, En nooit gelijk hoor, 30 miljoen. 30 miljoen, ja. Dat is een miljoen per persoon, hè? Dat stelt niks voor. Die is toch al afgeschreven. Dus de belastingbetaler <laughs> heeft toch alles al betaald. Dus, ja, ja, dat stelt, het is echt wel heel het, erg. Het is, als je er zo over praat dat we er niks hebben ingeleverd. dan ja. nou wil ik ook, ook zien dat dat ding ook terugkomt ook. Ja. Dan zal je alleen met oud ijzer opbrengen altijd. Dat is volgens mij al een kapitaal. Daar kan ik volgens mij al een, uh, heel veel stoelen verkopen. En ik heb een dure smaak. Dat zal ik je even vertellen, in ieder geval. Kwart over acht. Ik zie trouwens ook in de krant dat niet alleen Rooslandtaal er iets mee te maken heeft met. Dimitrios Dollis, die heeft heel veel contact gehad met Gaddafi en met uh, mensen daar in, uh, uh, daar was het ook alweer eigenlijk Libië? Ik was het bijna vergeten dat ja. het puinhoop daar ja. is. Ja. Ja. Die heeft echt heel fanatiek staan te praten daar. En eigenlijk uh, Rosenthal uh, heeft er eigenlijk niet zoveel mee te maken gehad. Deze man heeft het eigenlijk voor elkaar gebokst. Okay. Tot s'avonds laat heeft hij uh, zitten ouwe hoeren. En uiteindelijk heeft hij gezegd, ah wat moet je nou, moet je gekke Nederlanders, daar heb je toch niks aan. Die hebben wel belangrijke dingen te doen. Ja, natuurlijk. Je moet je land redden. Van ja. al die uh, enge, enge protestgangers. Protest en protest dat, dat je hier uh, nog stort in een oorlog met Nederland. En pas ook voor die <laughs> Nederlanders. Die gaan, oh man, die zou ja. link. Maar daarom, ze hebben ons gewoon dismantled. Hè? Ze hebben een helikopter afgepakt. Ja, we komen elke keer weer terug op die helikopter ook. Ja. ja. Daar komen we gewoon, daar ja. komen we niet vanaf. Nee, precies. Kijk, okay, Toepak Leef van Radio. Go on 8. De tijd om te gaan zingen en dat wel met My Chemical Romance. Mind me Where are those futureless precious plants where we have a place to get to a place that last with nowhere past it? It's Het heeft iets beatle hè? Ja, het heeft iets beatle -achtigs. Ja, ik vind het wel grappig. Dit is een... Ik ook nog met een beatle over. van... Ja, wie gaat de, wit, de wedstrijd nou winnen? Is het nou Ringo Starr, de oudste Beatle eigenlijk... die nog steeds leeft? Dat is echt ja. heel wonderbaarlijk. Of is het toch Paul McCartney? Ja, die... die heel veel mensen al dood hebben bestempeld. Dat is hem niet jeugd. Die is al langer dood gegaan. Die is verongelukt. Ja, maar hij ziet het toch uit? Dat is een opgewarmd lijk. Sorry. Wat? Wie? Paul McCartney. Nou, zeg! Ja, nou, nee, ik vind het wel meevallen. Ja? Oh. ja, ik weet niet. Hij maakt nog steeds muziek en helemaal niet uh, onverdienstelijk. Uh, het is niet meer nee, zo rock'n'roll de... als vroeger <coughs> natuurlijk, maar ja. Ik zal niet zeggen dat hij geen goede muziek maakt, absoluut. Nee, ja goed. Maar of... daarom is hij, uh, ja, hij, hij heeft toch wel, uh, hij is toch wel uit uh, zijn uiterste houdbaarheid de datum overschreden. Maar ja, dat heb ik ook eigenlijk. Ja, precies. <laughs> heb je Bob Dylan wel eens gezien? Ik, ik zag het verschil. Bob Dylan was, wat Bob Dylan die volgens mij het optreden was voor de pauze. Ik zag het verschil niet toen, destijds. Is dat nou de pauze? Of is dat Bob Dylan? Alle van die <totstuk> ja. oude mannen. Nou, Gisteravond was ook Cher op TV. Hè? Op, uh, het was ook een film. Ik zat te kijken naar de hand die was van 88 of zo. Ja. En ik denk van ja, dat is inderdaad wel heel lang geleden. Want ze zag echt uh, fantastisch uit. Maar ja, het ja. Is, uh, we zijn ook uh, 25 jaar verder. Dus uh, ja, het is toch uh, wel wat, hè? Ja, leuk dat je af en toe weer. Zie je dat? in series. De volgende gegeven moment zie je die man die in zijn serie speelt. Zie je dan in het echt? En ik denk, hè? is Ja, we lopen hier in Nederland plus minus vijf jaar achter. Ja. Met serie soms. Weet je, ja. dan, dan krijg je van ontrustende berichten. Oh, ze gaan stoppen met die serie. Je oh. had dus toch ook dat liedje van Zet uh, een bon Romance en une belle histoire. Zet een bon romance. Wacht. Dat liedje. Dat ja? is heel bekend. En uh, die man die uh, kwam dan laatst volgens mij, zag ik hem, bij uh, uh, Max, Omroep Max. Ja? En daar ging hij zingen. Die had echt zo van... Is dat die man? Dat is zo'n prachtig romantisch Frans liedje, weet je wel? Ja. ja oké. Okay. Dus, zeg maar bij tijd voor Max. Ja, dat klopt. Ja. Nou, um, kijk, ik lees nog even wat dingen in de krant. Ja. Onder andere... Heeft u een moment thuis? Ja, ja, zal ik... ik anders maar eventjes Ja, dan steek je even van bal. Er is een blinde man uit Engeland. Die heeft zijn blinde geleidehond na zes jaar trouwendienst... ook een blinde geleidehond gegeven. Nou, vind je dat niet schattig? Dan moet je met twee honden de straat op. Ja, maar ja, het bleek nou ook dat uh, die oude viervoeter Edward... Die moest moest hij zijn ogen eruit uh, gehaald worden. Ik weet niet waarom hoor. Maar uh, zijn baasje die kon het niet over zijn hart verkrijgen... om de hond uh, zomaar te vervangen of in te laten slapen. Dus uh, hij uh, heeft ingetekend voor een nieuwe geleidehond. En uh, dit is een labrador genaamd Opel. Volgens mij, dat moet wel een fruitjeshond zijn. Hè? Anders noem je... Een uh, je noemt geen mannetjeshond naar een, uh, een edelsteen, vind ik. Opel? Nee? Opel. Opel. Oh, ik, dacht, ik dacht Opel. Ik dacht, nou dan is de man zo'n rokende nee, uh, ouwe... dat is uh, Engels voor opaal, volgens yeah? mij. Maar die zorgt dus nu fulltime voor de blinde Engelsman. Maar zorgt zorgt ook nog ervoor dat Edward uh, die andere hond zijn weg kan vinden. En ondanks het verlies van zijn zicht is, die, uh, is die Edward nog kerngezond. <coughs> en dus die man, uh, uh, uh, hoe heet het, uh, Waze Patie. Die zegt ook, van, nou, ze zijn maatjes gewoon en liggen soms lekker tegen elkaar aan. Ik denk, nou, kijk maar uit. Ze zijn een hele, hele optocht Zas, door de door straat. Nog een jongetje, jonkies. Jonkies en nog een kat erachteraan. Ja, en allemaal uh, de hond voorop. Want die hond doet het op de tast. Maar als het een uh, leuk vrouwtje is, die lief is en zo. Nou, uh, ze slapen bij elkaar. Zo. Oh. Nou. nou. Wel grappig, echt, toch? Echt leuk bedacht. Nou, over honden gesproken. Een team met vier mechelse herders van uh, signi zoekhonden gaat naar ja? Japan om te helpen bij het zoeken naar de overlevenden. En uh, daar is vandaag een foto in de krant van te, lezen. Gaan, of, van te zien en een stuk over te lezen... dat ze daar naartoe gaan voor een aantal dagen om daar te gaan helpen. Want er missen er natuurlijk nog heel veel mensen die toch wel hierna onder het puin liggen. En die honden, die, ja echt respect voor die honden hoor. Ik bedoel, de meeste honden vind ik echt nutteloze wezens die een hoop ergens achterlaten. Maar er zijn toch wel honden die je denkt, daar ah, heb je iets he? aan! Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dus dus is dat is ook zeker zo. Uh, verder, uh, sorry, ik heb vandaag echt een beetje... Oh, even heel belangrijk nieuws. Jawel, als we toch nog even bij het rampgebied zijn... De kunstwereld beleefde gisteren even spannende momenten. Het is allemaal wel vervelend, die mensenleven en zo. Maar wacht even: hebben wij niet een paar schilderijen uitgeleend aan Tokio? Die daar oh. hangen in oh. het museum? Ja, voor de rest kan ik je geen bal schelen. Nee, wacht even! Oh, ja, ja, ja, ja, ja. Pop, jam. 66 schilderijen. Etse van Rembrandt, die hangen in het Nationale Museum of Western Art in Tokio dus. Een woordvoerster van Rembrandt Huis in Amsterdam. Uh, ...bezweert dat de kostbare Nederlandse kunstschatten geen schade hebben ondervonden. Nou, alleen al die 10 Nederlanders onder de pannen zitten wij weer uh, We eh, gerampt. Zitten wij ja. weer gerand ja, ja, ja, ja. gewoon. Stel, je voor dat er wel een, nou, een schade was opgelopen. Zeg. Gelijk ook de, de AIX-index uh, dalen, hè? Ja, alles zakt ja. in elkaar dan, letterlijk. Nou, er zijn er heel wat mensen die natuurlijk bij een Japanse bedrijf geïnvesteerd hebben... Ja. ja, die hebben nu echt uh, een onrustige nacht gehad. Denk ik vind ik. het wel heel stoer dat ze ook wel hulp uh, accepteren. Want die Japanners zijn natuurlijk ontzettend trots en hebben echt ja. zoiets van: wij kunnen dat al, alleen. En we hebben natuurlijk uh, ons hele land eromheen gebouwd. Want ze, ze wonen daar gewoon op, op een, een breuk. Ja. Maar toch hebben ze, ja, vliegveld beginnen ze al een beetje op te ruimen. Dat daar straks de hulpvluchten naartoe kunnen worden geleid. Ja, precies. Ik, goede actie allemaal. You didn't know what to say. You today. Can't get out your own way Well, hold on Attenie, attentie. attentie. De Zandvoortse berichten beginnen eerder. Al wel eerder een minuutje. Ja, wel het zuurrig ja, geluid. Het is lang hoor als het beeft. Ja. En tot kort geleden beefden wij hier in Zandvoort ook. Vooral van die Marokkaanse. En dat was meer van die buitenlandse jongeren die dan naar de waterkant, de waterkant van Nederland kwamen. En dan zouden: ze, we gaan hier eens even lekker de boel op te zetten. He. Maar dat is allemaal verleden tijd. Maar Tweede Kamerlid Fleur Agema. Agema. Agema. Agema van PVV. Ja. Die schetste dus nog steeds dat hier in Zandvoort echt een hele hoop PVV'ers zaten. En dat kwam door die stelletje buitenlanders. Maar dat is allemaal achterhaald. Ja, dat de Marokkanen die uh, ja, is ja. in Zandvoort uh, de ja. boel opsteld hadden ja, Ik kan me toch wel herinneren dat we het daarover hadden. Ja, maar de burgemeester dat is, is zeer contenten. ontstemd dat, ja. uh, dat dat er weer bijgehaald wordt. En, uh, dat, dus dat was het gewoon niet. Nee, dat was 2008. En daar is natuurlijk lik op stuk op beleid op gevoerd. En dat is gewoon dat is helemaal verdwenen. Gewoon. Daar hoor je niks meer over. Er wordt af en toe nog wel wangedrag uh, uh, tentoongespreid. Er uh, wordt wel gezien. Maar het is niet alleen maar die groep. Ja, ja, ja. De hele groep is toch wel een beetje verdedigd. Ik vind het knap. En alleen deze vrouw, Fleur die probeerde een beetje op die manier te scoren. Maar doe het even over iemand anders rug. Ja, ik heb hier dus de uitslag nog eventjes. Ja, doe maar even. Ja. Want we hadden dus VVD. We zijn een VVD-gemeente. Die had dus 2674 stemmen. Dat was 35,4 procent van het geheel. En de PVV 1365, dat was 18%. En daarna komt dus pas de, de PvdA met 12,43%. Dat is echt duidelijk een VVD-gemeente dus. Hè? Laten ja. we dat er nog even ja. in vrijven Maar als we ook kijken wel van de percentages van wie zijn er nou uh, gestegen. Het is dus wel de D66, die, die is dus met 5% gestegen. Dat vind ik toch wel heel netjes. En stond het uh, ook alweer voor D66. Democraten 66. En volgens mij was het mm. PPR en nog wat uh, dingen. Partie, Politieke partij Radicale. En, nog iets. Nog iets anders. Je ik nu samen gaan. Oh, oké. Okay. En uh, ja, het is wel van het, uh, het CDA, ChristenUnie. Ik zie, ja, eigenlijk. Uh, ik ja, het CDA het die is, uh, ook, die is met 7,7% gezakt. Dus uh, ja, het is treurig. Nou ja, goed, deze Fleur uh, Agema krijgt de naam gewoon niet goed met pik uit. Ik weet niet of het is. Je <laughs> hebt al eerder natuurlijk al uh, rare dingen gekermd en uitgekraamd. Dat onder andere de verzorging, het huis in de duinen. Oh ja. was van een hoge sterftepercentage binnen deze zorginstelling. Er kwam echt keer op keer uh, toch uh, nou, naar de van het diep... het water? Ja, dat het met op nul op request: dat het gewoon onzin was, dat het vergezocht was. En Ja, dat weer meer meer: als je sterfensbegeleiding doet, dan gaan de mensen dood. Ja, dat zou zo maar kunnen. Dit ja. was met Hoe uh, heet die man? Die vrouw ook weer die een tijdje vast heb gezeten toen. Die had ook sterfensbegeleiding. Daar heeft Maarten Verhard zich ontzettend hard oh, voor Oh, dat, dat weet ik niet. Nee, geen idee. Nou goed, maakt het er ook niet uit. Het Engels dus doods werd zij genoemd. En dan ja. zag je de tekeningen van haar. En later zag je haar echt, denk je, is dat dezelfde vrouw? Ze hebben er gewoon een, een karikatuur van gemaakt. Okay. Maar goed, zover even wat Zandvoort. Ik heb wat toch wel nogal, iets. Ja. Er is, uh, 10 maart is dus een uh, avond geweest van... Wat vindt u nu eigenlijk belangrijk? Uh, van de gemeente uit in het Louis-Daaskerree. Uh, alle burgers van Zandvoort waren uitgenodigd om daar mee te spreken over de nieuwe... Dat is de plaatselijke verordening, algemene plaatselijke verordening. Er waren 60 inwoners en een aantal ambtenaren. En uh, ja, ze hebben gevraagd wat willen jullie allemaal dat er veranderd wordt en hoe. Nou ja, Gesproken werd onder andere over straatartiesten, sampling. Hè, dus is volgens uitdelen, wild plakken, hondenpoep op het strand, overnachten langs de weg en andere onderwerpen. Ze worden dus uh, inhoudelijk behandeld in de, in de toekomst. Maar de meeste aandacht ging toch wel uit naar de horeca in het centrum en op het strand en de daarbij behorende uitdagingen. Ja, dus geen problemen, maar uitdagingen. Ja, dat is altijd leuk. En op 14 maart wordt dus uh, besproken wor met de betrokkenen. En uh, ja, als je dus meer uh, erover wil uh, vertellen... dan uh, kun je dus via de website van de gemeente zien van... Uh, klik op dit e-mailadres en ik, uh, ik, ik, ik klik erop. En? Maar er gebeurt helemaal niets. Nou, dat je, maar, je kan, typisch, uh, hè? Ja, misschien is dit... Uitdagingen. Uh, kijk, ja, er gebeurt iets. oh ja, dat gaat naar uh, Robert-Jan Baars. Dat is degene die dus... Uh, die is van de juridische zaak, die is van mijn afdeling, moet ik eerlijk zeggen. En uh, ja, ja, je kan ook de APV van Zandvoort uh, via dit artikel, het staat echt bovenaan bij het nieuws, kan je aanklikken wat je allemaal zou willen weten, extra. Nou, nog even visueel beeld. Het is altijd wel leuk om wat foto's te zien van de herten. En Zandvoort wordt echt een mooi natuurgebied ook gewoon. Dat Ach, is echt heel hè? mooi gewoon. Dan loop je min in Zandvoort, zeg maar. Bij de Rotonde, bij de, de, de. Ja, die die hele grote. Noem je dat ook weer? Die de, de, de watertoren. En wat, zit, wat ligt daar op het gras? Twee hele grote herten, daar zijn foto's van gemaakt. Ook een een of andere tuin langs de boulevard gewoon. Dat je denkt, nou dat is nou niet echt heel dicht bij het waterleidinggebied. Nee, maar ja, maar naast de... Uh, daar staan gewoon herten en niet 1, ja. twee, maar een stuk of acht staan ja. daar gewoon te grazen in een tuin. Maar tegenover... Die hekken, hoe zit het met die hekken? <coughs> ja, dat weet ik niet. Want tegenover het bejaardenhuis uh, huis in de duinen. Ja? daar heb je dus, als je naar rechts gaat, ga je dan die weg in om, om naar het bejaardenhuis te gaan. Maar aan de rechterkant daarvan heb je echt zo'n duin... En daar stonden de laatste ook twee van die hele grote... Nee, drie zelfs. Ja. Maar je ziet ze. Je moet echt opletten, want ze hebben zo'n schutkleur. Ze vallen bijna niet op. Nee. Als ze dus tussen de struiken staan, dan zie je ze gewoon eigenlijk niet. Nou, ik vond het wel bizar. Naast de watertoren gewoon. Dan moet je ook een weg over. Ja. <laughs> ja. Ze zijn ook echt helemaal niet bang. Nee, dat is wel duidelijk. Dus, uh, gisteren ja. is ook de kinderkunstlijn geopend om twee uur bij het museum. Ik heb het zelfs niet mee mogen maken. Maar uh, het is een heel leuk project. Met allemaal kinderen van de scholen. Uh, allerlei uh, kunst gemaakt hebben. En het is de vierde kunst, kinderkunstlijn die in Zandvoort is georganiseerd. En de kunstwerken van alle groepen, acht van de basisscholen, inclusief de brugklas van het Dum Gerterbach College, worden op diverse locaties in Zandvoort tentoongesteld. Dus ga eens gewoon goed kijken als je gewoon aan het uh, window shopping uh, bent. Dat niet alleen, kom gewoon even radio kijken hier. Want vandaag staat er al kunst in de etalage. Oh, ja. Vijf doeken staan hier. En uh, wij, deze zijn ook schokbestendig. We hebben even tegenaan getikt, we kunnen ja, een ja. schokkie hebben. Ja, we, je kan er een beetje mee uh, koppen en zo. Ja, het ziet er heel leuk uit. Het zijn frisse kleuren. En uh, ja, ze onschuldig nog. Dat je denkt van ja, dat zijn nog kinderen die aan het tekenen zijn. En die, die staan nog zo naïef in de wereld. Ja, heerlijk, dat het is zo mooi heerlijk. om te zien ook gewoon. Nou, het tweede gedeelte van dit radioprogramma nog veel meer van dit hele belangrijke berichten die de wereld doen schokken. Nou, hou ze op niet grappig Dat weten we nou wel. Even kijken. Disco op de radio. Met Ditto.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 ja wel echt, jaren 80 geluimtjes, gewoon Ditto heet ze. Om volledig te zijn, heette dit uh, Bad Ditto. Het doet me denken aan de Bad Dildo, maar dat is... Nou, nou ja, sorry. En het heette dus I Write a Book. En, nou, wordt een kaskraker denk ik dan weer. Uh, wat we ook een beetje zijn vergeten eigenlijk, net zoals die drie piloten die vannacht gewoon uh, vrijgelaten ja. zijn, of gisteravond eigenlijk al. Weet je nog, koningin Beatrix die op bezoek ging bij de Satan... Uh, Sultan, <laughs> Wat is dit nou met ja, jou? Ja, sorry. Okay. Maar de Sultan, ja. wat een sympathieke man. Heb je gezien al die foto's? Ja. Ik dacht zo, waar, waar maakt hij zich nou druk om? Weet je wel, wat, wat is er zo naar in die man? Dus ik heb die man nog een beetje gegoogeld en zo. En wat was er nou naar? Die Sultan. Hij, is eigenlijk, ja, die man zit wel 40 jaar of 50 jaar op zijn plek al. Maar hij probeert wel goed te onderhandelen tussen allerlei staten. Hij doet er best wel goed ah, werk. Oké. Okay. Dus ik kreeg in één keer een heel ander uh, beeld. Het is wel bizar dat ze daar een moskee hebben gemaakt... Niet echt, nou ik wil niet zo, gro zeggen, zo groot zijn als Nederland, als, groot is als Nederland, maar echt bizar groot. Oké, okay. en, en, en, en uh, gelijk weer bestellingen voor een aantal Chinooks, die ze dan weer kunnen terugvorderen. Uh, je zit weer met die helikopters. <laughs> ja. Dat komt, ja, ik dat ben dat nog niet steeds het geld? al dat geld. Oh, oh, dat geld. Oh, oh. Maar wat me wel opviel, dat Beatrix daar rondliep, was het ook privé, ze had niks op haar hoofd. Oh ja, dat, dat haar to ook hè. Ja. ik was van de week in de winkel. dat was van de week in de winkel in ja. En Daar staat daar dus zo mijn vrouw. Ik dacht wat heeft hij toch een raar kapsel? En na de hand zie ik Beatrix denk, Die vrouw heeft gewoon een BA kapsel. Is van die pruiken, zei Ja, van die Van helemaal opgetoupeerd, weet je. Ik denk oh. Ja. ja. Nee, maar het viel me echt op Ze heeft altijd hoedjes op altijd, maakt niet uit waar ze naartoe gaat. Is er dan verschil tussen staat, een staatsbezoek en een privébezoek? Ja, maar ik denk dat het ook uitmaakt... Uh, ja, ik denk het haast wel. Want zij beschouwen de, de hoeden een beetje als een soort kroon. Werd het wel. Dat, dat heb okay. ik al wel eens gehoord. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat ze daar minder uh, uh, uh, van de leer zijn. En dat vrouwen met onbedekt hoofd mogen lopen. Dat, dat zou natuurlijk zomaar zo kunnen. Oh, Oké, okay. dat het echt heel vooruitstrevens is om daar... Juist ja, zonder daar. deksel op je... Maar het is toch levensgevaarlijk. <laughs> het is toch levensgevaarlijk om daar in de woestijn te lopen. En dan zonder hoed, zonder hoed ja, dat zo, kan al die zomaar uit. ook met ja, iets op ja, hun ja, hoofd. Het kan zomaar iets uit de lucht vallen. Nee, dat stuk steen is gegooid. Hè. dat komt niet tussen mee, geen meteoriet Het haalt nu twee dingen door elkaar. Oh, oké. Okay. Bij tien, die post. Ja, dat ja heb ik ook... nee, maar dat, dat was gisteren ook bij de, bij de zondvloed. Ja. Bij, de, bij, bij, hè, bij de tsunami. Want, kijk, uit, er valt van alles naar beneden. En dan vallen er gewoon echt dingen van daken af en zo. Ja, dat, denkt, dat, van, dat is alles. Maar om er even terug te komen, ik, ik vond haar echt ja, heel onzeker ook, de koningin. Hè? Als je ook ziet die foto's, heel vaak heeft ze de hand dan bij haar hart zelf... Oh, en een wat, gegeven wat de, enig. De, wat oh. enig, wat is het mooi. Ja. En ook de schouders zaten vaak ook wat hoger. Ik denk van, hmm, ze is onder de indruk, ze is wel onzeker. Mij, ja, vindt en me, was die man wel realis. heel interessant, volgens mij. Oh, oh, Die Sultan. Oh, want ja. hij een beetje haar ja, Hij is ook een beetje haar leeftijd. Ja, maar dat had ik vroeger ouder. ook met oma Sharif. Oh, daar ook, ook op. Ja, van die mooie wimpers en van die hele donkere ogen. Ja, en, waarschijnlijk, ja, hoe, hoe lang is Klaus al dood, zeg. Dat bedoel ik, ze mag best wel eens ook een verzetje hebben. ja. Het is ook tijd dat ze met Klein pensioen gaan. Klein je uit de pan. Ja, alleen ja, het naar is wel dat ze hem wel moet delen. Want hij heeft meerdere vrouwen, geloof ik. Hè? Oh, ja. het is, hij is wel een volfrechter voor... Het hoeft voor... niet gelijk te trouwen met hem. Nee, gewoon lekker thee drinken. Ja, precies. Even en lekker en is Dat is net ook als bij meer, die honden. Dus. Gewoon lekker tegen elkaar aan liggen. Gewoon heerlijk. Hm? Ja, lepeltje, lepeltje. Nou, zeg maar een beetje tricks. Een beetje toch? Nou, uh, wat uh, is Een beetje met beetje. windows The sun made stripes Sitting around like... Kids uh, spelen momenteel. Of hebben ze alweer gespeeld? Nou, ik weet niet werd zoveel reclame voor gemaakt. Uh, dat ze kwamen dus het, misschien is het alweer voorbij. Louder than Ever was een van de laatste singles. Kwart van negen. In wakker wordend Zandvoort. Toewak leeft op die radio. En um, ja. Ja. Ja. Ja, nee, Ik zit ook te ik lezen. ja tegen het leven. Ja, nou, dat zegt ze in Japan ook. Want ik zie ook dat ze echt heel erg vrezen voor een stralingslek bij een kerncentrale in Fukushima. Die naam ook hè? In een straal van 10 kilometer rond de kerncentrale moeten de mensen gewoon hun verlaten. Ik dacht 30 dat ik hoorde van nog een. Eerder werden al 3000 mensen die binnen een straal van 3 kilometer rond de kerncentrale wonen geëvacueerd. Ja, er is de kans op dus meltdown. Nu wordt het steeds meer hè? Ja, op een meltdown dan ja. gaat de korn gaat dan door de aarde heen en dan, nou, als je door de aarde heen zakt, dan kan het, komt het buiten de kerncentrales en dan kan een ontzettende lek. Ja. En het is nu al een stralingsverhoging van acht keer de normale straling buiten de kerncentrale. Nou, ik zie hier dat het Japanse uh, kers, per, persbureau Kyodo meldde dus dat het stralingsniveau in de controlekamer van de kerncentrale in de controlekamer, ja. duizend keer hoger is dan normaal. Maar er is geen controle meer. Maar andere meer, hè? bronnen geven weer andere informatie. En, uh, ja, uh, eerder vandaag gaf Japan ook een nucleair alarm. Af, omdat de druk in een van de reactoren al anderhalf keer hoger was dan waar in het ontwerp rekening mee was gehouden. Het kip-of het ei-effect is dit. Ja, maar ze zeggen: ik had wel gehoord ook weer dat Amerika koelwater cool die kant op deed. Ik denk, moet koelwater cool dan een speciaal water zijn? Kunnen ze dat niet gewoon uit de zee halen? Nee, nee, nee, moet speciaal water zijn. Ja? Ja, ik weet niet, het is mooi het was ze ionen en al die dingen. Ja, dat vind ik ja, dat ach, was had ik voor wiskunde gehad in de avonturen dat ik, oh, een scheikunde, buitengewoon interessant alleen. Het moet je wel bijhouden. Dan snap je het geven niet meer. Dan nee, valt het echt van je af. Nee, nee Maar het, het, is, ja, het is bizar. Want ik zeg het kip of het ei-effect namelijk, om hem te, te koelen, heb je ook weer elektriciteit nodig. Maar al die kerncentrales zijn buiten werking gesteld. Er is geen elektriciteit. Dus dat proces is op gang gebracht. En dat gaat maar door. En dat is een soort sneeuwboleffect. Dat kan je niet stoppen. Alleen maar met koelwater en met elektriciteit. Maar dat hebben we niet meer. Nee, precies. Ja, dus, dus dat is dat wel is, heel erg vervelend. Dat is wel, dus noodaggregaten worden aangegeven. Dan zie je toch ook wel in het en... belang van zonnecellen en dat soort dingen? Want uh, die, nou ja, ja. Ho hoewel, ik weet het, ik, dat snap ik ook niet helemaal, want een zonnecel wordt er in principe op het gewone net te veel wordt afgetapt. Maar heb je dan toch nog in je eigen huis, heb je, kan, kan je dat kan je koelen? Dat is de vraag. Want ik had trouwens ook nog een heel interessant bericht, en ja? nu denk ik eraan, over dat ze een soort piramides gaan maken. Hè? Dus uh, in, in gebieden waar helemaal geen water is. Door gewoon uh, uh, ja. iets uit te klappen. En, en dan kunnen ze allemaal zeewater in doen. En dan, uh, en dan krijg je uh, zo'n duizend liter schoon water per dag haal je eruit. Uit een piramide? Ja, ja. dan gaan ze de zeewater doorheen laten lopen. En dan, uh, en dan uh, gaat het uh, verdampen. Ja. En dan komt het in het midden. Uh, die condens, die komt dan in het midden oh, naar beneden ja, want... in bakken en zo. Maar het mooie is dus als het... Uh, je hebt maar een heel klein uh, motortje nodig. Ja. En die kan dus gewoon met een, een zonnepaneeltje geregeld worden. Ja, ja. En uh, ja, het kost iets van 30.000 euro of zo, wat ik zo zag. Maar uh, ja, ze willen dus wel dat de hele dorp uh, dat gaat betalen. Want, want ze hebben er wel enorm veel profijt van. Het mooie is, door dat kleine motortje... Kunnen ze ook zorgen dat die, dat koelwater... Uh, of nee, koelwater, dat het verdampt condenswater ook gekoeld wordt, waardoor ze dus gewoon limonade, koude limonade hebben zo. en zo. Midden in de woestijn! Limonade, man! Ja, ze moeten dus gewoon een, een weg maken en dan een paar van die piramides. Nou, iedere keer dat de volgende piramide, want die woestijn is toch niks. En dan ga je gewoon allemaal kleine oasjes maken. Ja, je, maar je moet het zeewater er... Ze zeggen, nou, je kan een pomp slaan naar beneden. Ja? En dan kan je dus het brakke water, wat, het zoutwater, waar dus, waardoor dus niets groeit, ja. en dan kan je dat dus omhoog pompen. Nou, je kan het ook ja, het wel eens gewoon op, op het strand proberen. Dan graaf je gewoon een gat. Uh, en dan uh, dus span je plastic overheen. En onder het plastic zet je een bakje met water. Ja. En door de zon verdampt het water dus wat om het bakje heen. Dat, dat gaat condenseren op het plastic daarboven. En dat valt dan in de beker. Ja. En wat in de beker valt, dat is dus zoutloos. Dat kan je gewoon drinken. Ja. Dus dat is bizar. Ik zag dat pas geleden bij een of andere man die dan probeert te overleven in jungles en in sauna's en zo. Ja, dat is grappig, grappig bedacht. Heel simpel. Ja. Dan zit je daar eigenlijk uit te drogen terwijl je denkt van oh, ik heb een stuk plastic nodig. En, en dan en ben je iets, klaar. En dan ben je klaar gewoon. <laughs> ja. De hele wereld kan je op die manier redden. Maar ja, zo moet je dat dus ook doen als je inderdaad op zo'n luchtbootje uh, uh, de, op zee drijft. Ja, precies. Maar het is, uh, ja, je, moet, je moet er maar net aan denken. Je moet er net denken, ja, je moet natuurlijk plastic hebben. Je moet net een structie kunnen bedenken dat je wel water kan opvangen. Of je moet er gewoon zelf onder gaan liggen. En dan gewoon met je mond open. En dan komt het dus vanzelf druppelte mond. Maar dan zweet je zelf ook weer extra. Omdat je namelijk. Nou, ik weet het ja, niet, maar. Ingewikkeld ik vind... allemaal. Ingewikkeld ja? zeg. Ja. Hebben we nog een uitverkoop vandaag? Nou, nee, die hebben we afgelopen week wel gehad bij het ITS. Ja, zeker. <laughs> Straks er even meer over. Ik vind het, wat ik daar gezien heb, ik vond het zo bizar ook. Gewoon wat me opviel. Ja, wat viel me op. Nou, ik gang. weet niet precies. Straks, straks meer. Weer eens even krachtige muziek. Do the wave now. En nog een voetbalwedstrijd. We zijn nou het Eindhoven. Wat was het de ten Den Bosch. Iets met een woonboot. Krach. En dit was een grote hit. Ik ben regelmatig het cd'tje aan het beluisteren om te kijken. Wat, is, wat zou nou de volgende ziel kunnen zijn? Ik heb hem niet kunnen ontdekken. Maar dat kan allemaal nog gaan gebeuren. Ja, we zijn uh, nog even aan het uh, nadenken. Wat is er afgelopen week nou allemaal gebeurd? Onder andere, en dat was op Hawaii. Nou weet ik het weer. Toch Hawaii? Want ja. Ja. ik zie namelijk hier ja, 31... Of nee, die... Uh, wat Volkaan was het Basking Maar er was er dus in Japan ook eentje 31 januari, het houdt daar ook maar niet op Nee, die zitten echt op een breuk Dat is uh, allemaal niet prettig nee, zeker. Maar nu even belangrijk nieuws De koopdrift is uh, beschamend Staat vandaag te lezen in de, in de kleskrant van Nederland uh, Ze hebben een stelling van de dag Uitverkoop maakt de beest in mensen los 89% is er daarmee eens En 9% is er daarmee oneens Dus dat is wel duidelijk Zo, 90% is, vindt gewoon dat het beschamend is en uh, ja, zag je die beelden van de iets? nou dat logen logo niet om. Echt mensen verdrukten elkaar gewoon om een tv voor de helft van de prijs te scoren. Of er niet iets belangrijks te doen is, maar goed. Hij ja, je zou je hebben wel we hebben, betere beelden werken. van de overstroming. Maar het grappige wel is, ik vond ze moeilijk te verstaan allemaal, al die mensen die voor de deur stonden. Ik had het idee dat we in Cairo waren of dat ja, in, ja. in Mar Marokko, Turkije, want het waren echt alleen maar buitenlanders. Ja, het was in, uh, in Osdorp Ots of zo, waar was het? Uh... Ja, het waren echt alleen maar buitenlanders ja. en die van Poundnieuws, die was echt, die was recht, door dus zei, hé, hey, wat, wat zeg je nou allemaal, ga je ze maar eens Nederlands leren, kom dan maar eens een keer terug, paf. Kan je onderhandelen, zei die dat? <laughs> nee, dat niet, maar ik denk, zo, dat zijn dingen die mensen denken, maar dat wordt gewoon nu over op de Nederlandse televisie. Verteld. Ga ze oh ja. even Nederlands leren, man. Kom dan, dan maar eens terug. Dan kunnen we je interviewen. Nu niet. Maar goed, ja. Er, werd, er werden bijna echt slachtoffers gemaakt daar. Bij dat, uh, bij dat uh, verkoop daar. Ja, iets is natuurlijk uh, 4 vier te gaan. Dat was de vorige week alweer of die week daarvoor. En toen hadden ze al aangekondigd. Deze week gaan we uitverkoop doen. Maar toen werd het toch wel heel erg druk voor de deur. Laten we het een week uitstellen. Daar worden mensen blij van. Tuurlijk, goed idee. Dus ja. uiteindelijk uh, is het uh, toch uh, gebeurd. En mensen werden echt mondjesmaat binnengelaten En aan de achterkant werden ze weer losgelaten. Tja, ja. Bizar. Ja, ik zou zeggen, de, kijk gewoon eens op de marktplaats voor een tv'tje. In plaats van daar je leven voor in de wagens ja, te zetten. Ja, dat gaat wel te ver. Vind ik Krijg je ook al die oude tv's weer aan de straat en zo van een toestand allemaal. Ja, tv's zijn er wel gewoon echt niks meer waard. Je koopt een tv voor nou zeg, 1200 euro heb je het nieuwste van het nieuwste. Ja, nou, als je hem echt een jaar in huis hebt, dan is hij nog, nou, een derde van de prijs is hoog hij nog. Hooguit, hooguit. Hooguit, want dan is er alweer een nieuw systeem bedacht. Ik zit echt te wachten op die tv die gewoon zeg maar in de... In de la kan oprollen. Gewoon, Je denkt, ah, ik heb vandaag gezien de tv. Rol je hem uit. Plak je hem tegen, de, tegen het raam aan. Dan ja, ga je tv kijken. Oh, daar is, zit ik op te wachten. Ja, dat zou wel handig zijn. Voor mij komt die er ook gewoon nog. Ja, dat lijkt mij ook wel. Ja. Ja. Ik had nog een, een, een klein berichtje over uh, uh, toch de vloedgolf. Ja? Want na de aardbeving in Japan is er dus een vloedgolf geweest. En die heeft dus ook een dode veroorzaakt in de Verenigde Staten. Ja. Oh. Een 25-jarige man in Crescent City was door de golf meegesleurd en verdronken. Hij was met twee andere mannen naar het strand gegaan om foto's te maken. Want het was gewoon een wilde zee. Hoe is het ja, mogelijk? En die hoge vloedgolf heeft dus gewoon 30 boten beschadigd. Nou ja, als dat alles is. Maar uh, uh, er waren tussen wel, uh, wel bewoners geëvacueerd. En dan denk ik van zo... Dat was toch wel, wel heftig. Ja, daar hebben we eigenlijk niks over gehoord. Ik nee, was nee, ook weer nee. nieuwsgierig naar Australië. Want als ik zo de, de kaartje zag, moest de vloedgelof ook bij Australië toch wel iets doen. Ja, die staat ja. redelijk. En die staan in de buurt. nog uh, na te shaken van dat hele gebeuren in Christchurch. Een maand geleden. Ja, dat is Nieuw-Zeeland. Ja, ja, maar dat ligt er, uh, het, ligt vlak bij, het ligt vlak bij elkaar. Australië oh. en Nieuw-Zeeland. Ja, het, het is wel in die contraien. Toch? Ja. Ja, nou, ik weet niet. Ja, de maar mensen die, hebben wel er... uh, Want je hebt dan. Uh, Australië, Nieuw-Zeeland. En dan heb je dan eigenlijk boven, daar heb je Japan. Dus ik denk dat ze er allebei wel last van hebben. Ja, maar ik heb er nou niks echt iets over nee, gehoord. Nee. Ze hadden in Amerika wel echt de nood afgekondigd... maar het viel allemaal wel mee. Dus dat is ook wel weer... eindelijk is een goed bericht. Ja, zeker. Laatste plaatje voor de 9 uur. Voor de 9 uur. Caesar werd op tijd voor de nieuwe single van... I Blame Coco. De dochter van Sting.